Op de website van de luchtvaartmaatschappij zit sinds gisteren een speciale breng me thuis knop voor mensen die nog geen hulp hebben gevraagd. Volgens de KLM gaat het om duizend tot tweeduizend mensen van wie niet bekend is waar ze precies zitten. Het gaat vooral om vakantiegangers in Azië. Via de breng me thuis knop kunnen ze in contact komen met een team van 50 KLM medewerkers die zo snel mogelijk een oplossing zoeken. In de Amerikaanse staat Arizona is een omstreden wet aangenomen waarmee illegale moeten worden aangepakt. Illegaliteit was tot nu toe een federaal misdrijf en de lokale politie mocht geen illegale aanhouden. Door de nieuwe wet mag dat nu wel in Arizona. Tegenstanders vrezen voor discriminatie en zijn bang dat mensen er vooral op hun huidskleur worden uitgepikt. President Obama zegt nauwlettend te gaan kijken of burgerrechten worden geschonden. De gouverneur van Arizona spreekt dat tegen. Ze zegt dat ze de wet wel moest invoeren, omdat Washington jarenlang wanbeleid heeft gevoerd. In de grensstaat wordt geklaagd dat illegale sociale voorzieningen onder druk zetten... en vaak in de criminaliteit zitten. Amerika telt naar schatting 11 tot 12 miljoen illegalen. De zoektocht naar de 11 werknemers van het gezonken boorplatform in de golf van Mexico is gestaakt... Volgens de Amerikaanse kustwacht is het vrijwel zeker dat de vermisten zijn omgekomen bij de explosie tijdens een proefboring afgelopen dinsdag. Onderzoek heeft uitgewezen dat de elf werknemers zich toen op het dek van het booreiland bevonden. Door de explosie raakten 17 anderen gewond. Bijna 100 medewerkers kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het weer het is een koude, heldere nacht met temperaturen rond het vriespunt. Overdag volop zon en 16 tot 18 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Is dat?